De, de, de Hallo, meneer Diergaard, hè? Ja, oh, ah, meneer Diergaard, hè? U uh, spreekt dus even ik rustig. Uh, Kom uh, maar, rij, je nou, rij nou rustig, wij hebben helemaal geen haast. Doe nee. nou komen. Uh. Hallo, meneer Diergaard, hè? Wij uh, met voor elkaar spreekt u. We ja, hebben een... Uh, ik bel even rustig, ik bel vanuit een ziekenwagen. Ja, nee, dat komt zo. Wij uh, hebben even wat met de, de uh, nacht van de lach... De, de klinieklaus, dus we zitten in een ambulance en hey? ja, we gaan nu door. Dus Zet er... die ambulance... de de op, de sirene af! zet die Maar dat is toch alleen als je ziet aanpoort? even een vriend, We zijn onderweg naar de klinieklaus. In het zit op daar en we gaan kijken hoe het er aan toe gaat met die klinieklaus. Dat is wel een leuk onderwerp, dacht ik zo. Geef hey? me de grote, zet Geval, en wij, we gaan beginnen met het programma. Is dat wat u bedoelt? Ja, kijk, uit, nee, nee, maar, maar, ja ik heb uitgelegd. Hé, hoor, de heb Ik heb het Nou, die gaan oh, oh, oh. okay. nee, nee, meneer. Meneer. Meneer. we aan starten. We zien elkaar We zien elkaar We zien starten. We Uh, de vanuit de We zijn onderweg naar het ziekenhuis in verband met de klinieklauwenactie van vandaag, omdat dat uh, is de dag. We gaan nu gewoon al met die. We gaan we zijn er bijna. We zijn er zo, de rustige zijn. Even kalm daar Kijk naar het ziekenhuis. We gaan hier rechts, Nee, dat is de eerste hulp. Ik heb een bezoek weg. zet ik de sirene wel aan. Die is helemaal niet nodig. Zet de hona met de sirene. Doe dan rustig aan de grote kentje gaan velden. Ik heb het Oh, was oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja, wat een chaos, dat we toch een we lekker rietje. Dat hebben we toch snel gedaan, maar... ja, Toch snel gedaan. Ja. Oké, ja, uitstappen allemaal, Wat is, we gaan voor de klinieklaus, hè? Ja, voor de klinieklaus hè? het is ja, we voor zo Hartelijk welkom ja, we aan wel, ja, we de, nou, de familie, we voor elkaar. Voor elkaar, ja, inderdaad. Ja, Goedemiddag. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie Wie ben. Ik, ben. Ik? u? Mag even Ja ik mag ik even aan u verstellen. Mijn ja. naam is Hendrik Jan Baggermoorle. Baggermoorle, meneer Baggermoorle. Goedemiddag. Inderdaad Hendrik Jan Baggermoorle. En ik ben hoofd van de afdeling ziekenzorg. De welzijnszorg. ziekenzorg van hier een ziekenhuis, ja. over het motto. Ik heb daar een schitterende slogan voor oh, ja. bedacht. Oh, oh, dus een, oh, een, oh. een pakkende ja, zin. Er die kwam ja, ja. hij? de hakker Ja, Die gaat als dus Hoe is hij? Hoe gaat hij? Uh, uh, nou ja, daar ja, ja, komt hij uit. Vind vind uh, dan ja. Komt ja, hij weer? Ja, komt hij toch? Uw welzijn ja. zal ons een zorg zijn. Uw zorg zijn? Ja, nee, maar Oh, nee, wacht. Nee, Ik zeg niet dat ik. Nee, of nee? Ons welzijn ja, ja. zal u een zorg zijn. Nee, ja, u zorg? bedoelt hem alles zonder zal u een welzijn zijn. Nee, nee, u maar... zegt ons welzijn. Ons welzijn zal Ik begrijp wat, wat u, u zegt. hij is goed hoor, hij is ja. ijzer. Ja, ja, maar, maar dan dan u zegt we moeten hem even maken. Uw zorg zal ons welzijn onze welzijn zal ons We hier nog op. Ik pak even het papier. Nou, laten we daar niet op pakken. Gaat u even de papier gaan dan lopen wij vast door. Kom jongens, we lopen vast door.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 Luister, hoor dat! Wat een hoor die, nou, die klinie, Ze zijn al bezig, de Clinic dat oh, ja, denk ik ook! Ja. Ja, we zijn waarschijnlijk op... Ah, hier is de portier. Goedemiddag! Ja, ja, Goedemiddag, meneer de portier. Ik, ik hoor de Clinic zijn al bezig. Dat euh, uh, hoor ik boven, oh, nee, nee, nee, nee, omdat ze zorgen! Ja, ja dat, dat ze zorgen! komt he? ja. iemand heeft een trots rugzak gewonnen. Trots rugzak? Oh, dat begrijp ik. Je de dood aangehaald hoor! Nou, het, ja, nou, we, oh. ja. we moeten ja. ja. ja. allemaal af. Ja, dat kan me voorstellen. Ik heb ook een duik gelegen. Voorzellig spreken. We hebben een bij Wij komen voor de klinieklaars. Ja. Kliniek kliniek kliniek kliniek ja. Voor de klinieklaars. Dat is hier rechtdoor en dan de, de, de trap op. Hier ja. de trap op. Hier de trap op en dan de trap op. Oké, kijk, ja hoor, dank u wel. We komen er wel. Hier de trap op. Even kijken bij die blauwe deur. Hier, daar staan op de deur. Oh, daar staan hier staan op de deur. Ook deze deur. is. vong een klop even aan, de groot. Ik moet Kloppen? Moet ik kloppen? Zal ik kloppen? Moet ik? Nee, je moet de schroevendraaier uit de auto halen en hem dan uit de hengsels tillen. Nou goed. Ja, dan moet ik wel helemaal naar beneden. De dan klopt nou op die deur, klaar. Ja, de deur de, de, bekend geluid, meezie. Bekend geluid, Gewoon, Het is gemoden tot later. is gemoden Heel bekend geluid zelfs. Ja, maar ken uh, ik het geluid toch van? ik dat geluid van? Ja, ja. ik ken toch een jij dat geluid ja, ook niet, Ik ben ik het niet zo gauw thuisbrengen. Het is wel, kom op, ik weet het. Ik, ik weet uit, het niet. Uh, uh, uh, zou ik het geluid nog een keer mogen horen, meneer het Dat is toch duidelijk, want het is van, toch gewoon een klop op een deur. Gewoon een klop op een deur. Hier komt klop op een deur. Ja, natuurlijk is het een deur. Nou moet open, die deur. Oh ja, oké, ja. Ik zou zeggen een hele goede middag. Hoe hier nou, ik heb, ik heb vandaag de muzikale leding. Hey, uh, leuk, de hoor, muzikale ja, ja, ja. leding oh, ja. van de Kliniklaas. want oh, ja. er ja, wordt ook gezongen ja, natuurlijk ja. vandaag. Natuurlijk, natuurlijk. En de joeke ze zullen er ook nog weer bij. en de joeke lullen, ze zullen er weer een gezellige dag. joeke allemaal al een gezellige dag. Goed, daar komen we niet voor. We komen voor iemand van de Kliniklaas. de Kliniklaas. Die zijn van die nog even uitleggen. Ik geloof dat er net een Kliniklaan binnen Zapper oh. de flapper de flop. Hier is Klauwtje Leo. Oh ja. Leo. Fluppie, fluppie, fluppie, hè. Duppie, duppie, duppie. Hopper, topper, top. Ja, hier is Klauwtje Leo hè. Ja, Klauwtje Leo hè. Zal Klauwtje Leo. Jullie is even lekker erbij. bol Klauze Leo weer. Oh, op, oh, op, oh, op, oh, op. Oh. Ja, maar meiden, haal ik. Op, op, op, op, op. Dan vissen je weer uit, hè. Ja, ja meiden, zo, Leo weet wat jullie leuk. Klauze Leo weet wel, wat ja. Leek, ja dat is gewoon dikke ja. Leo, een kliniefrouw. Dan komt dikke ja, Leo ja, met een rode neus binnen. Ja, maar ik ben nou klinieklauw natuurlijk. Ik doe al allemaal gekke dingen. Allemaal gekke dingen, jullie even al mijn bloemetje ruiken? Ja, dat kan ruikt maar lekker al, bloemetje. Kom maar dichterbij! Kom maar dichterbij en dan gaat hij. Hoppa! Wat gebeurt er? Oh, wat is er nou? Er gebeurt helemaal niks. Normaal komt er water uit dat bloemetje. Dat zie je in een rubber Zo'n rubberen bal heb ik in mijn zak. Dat slangetje schiet eruit in de overspunnen. Oh, ja. Je krijgt dan alle tweede schoenen vol met wapen. Echt waar? Nou, wat grote plezier kan je mij niet doen, hè? Alle tweede schoenen te volgen. Wat wil ik een droge, ja, nee, jou, een droge, de droge ja, Dan, ja, dan gaan wij intussen een droge hier tussen hier met de kliniek, kliniek. kliniek al hier in de ziekenhuis. Want het ziekenhuis. Wat is er nou de groot Waar we nou opkomen? Anders loopt we weer helemaal uit de rails. Ja. Nou, wat is er nou van bijzonder? Wat ja, moet je nou van, hebben? Uh, vast waarschuwen, maar, dat, waarschuwen. Waarschuwen? Uh, ik, wat valt er nou weer te waarschuwen? Ik ik wat is er nou? Ik heb vannacht niet al te best geslapen. Oh, nou. Fijn bedankt voor de mededeling. Zoals ik al zei met de kliniek. Werd je drie uur wakker? Werd ik. Gaat ook maar door. En ander zou zeggen, nou, ze zijn niet geïnteresseerd dus ik stop ermee. mee. Ik onthoud het of ik gooi het weg Nee hoor. Gewoon door alsof wow. iemand gezegd heeft. Vertel eens, weet ja, je wel. Ja. die nou, uh, is. Om drie uur s'nachts. nachts ja, Zoudaf... hij vertelt het tegen zichzelf. Ik een Zuid-Afrikaanse knurf te zuigen. Die zat in mijn dak groot. Ja. Wat zat er in je dak groot? Een Zuid-Afrikaanse knurf te zuigen. Oh, een Zuid-Afrikaanse knurf te zuigen. Ja, hoe, ja. hoe, hoe ziet hij eruit? Ja, dat weet ik niet. Hoezo, dat weet ik niet. Ik toch niet dat ik om drie uur het dak op ga om te kijken hoe een Zuid-Afrikaanse knurf te zuiveren draait. Elke zaterdag op ja. Bij de trots. Bij de trots, ja. Elke zaterdag. Morgen. Elke zaterdagmorgen. Online. Het half twaalf en twaalf, Het is half twaalf en twaalf twaalf. Zou we dat de mensen bezitten dan? Nou. Zo dan moeten we nou steeds om ja. prijs vragen. Ja. Kinderenbak, laten we dat aan We Moeten nou in deze omgeving ook weer die prijs vragen? Hoe ja, kunnen we, we nou die één week overslaan? Duizenden inzendingen. Duizenden inzendingen. Het was niet eens te verstaan vorige week. Ja, Duizenden toch inzendingen. Duizenden inzendingen. Nou, even snel dan maar. Kom op, jongens. Want we moeten nog even naar een paar afdelingen. Want in die ja, Klaus zijn door. we nog niet meer klaar, natuurlijk. Want er valt hier nog heel wat mee te ja. leven. Nou, even snel die prijs de vraag kom op, wat van week? Nou, Wat was de vraag uh, van vorige week? Nou, kom op nou. wat was dat de vraag van vorige week? Uh, nou, op, nou. Vorige week? Uh, nou dan moeten we moeten even wachten. Wacht, hè? Clown uh, leo is even een droge broek. Uh, Klauw-Leo? Ja, ja, Klauw-Leo? Ja, wie, wie is... Dikke Leo. Ja, dat maakt dat nou uit. Dat, ja, dan doe die, je even... De... Altijd, uh, van... Ja, dan, de dan doe je het plak. zelf even een keer. Maar kijk voor één keer, oh, wat geeft dat geef nou dat jij... Ik, ik, ik hoor hem al. Ja, ik stond ja, maar zo bezig om mijn ja, broek ja, te verwisselen. Toen dacht ik, ik moet de prijs vragen. doen. Dat was deze soppen in de schoenen, hoor je wel. Ja, de prijs. Vraag van de vraag van vorige ja. week. Wat was de vraag Die, uh, die ging een beetje de mist in... omdat ik had een slechte verbinding... met die uh, walkie-talkie... Ja, oh, ja, ja, daarom uh, heb ik de vraag... ook niet helemaal goed kunnen verstaan. Vindt ja, u het erg ben... om hem zelf even... te doen deze Dat keer? Dat zeg ik mee. al die tijd dan al! Ik zeg het oh, oh, nou oh, zelf even... dan oh, kom oh, jij oh, weer helemaal terug... met je natte broek en dan... dan krijgen we alsnog een eigen vraag Ja, daarom ik denk ik Hoor ik hem nog, die vraag van vorige ja, week? Ja, ik ben nieuw. Uh, ik weet hem uh, uh, wel. Oh ja. ja. Zoals de oude... Zongen, ja. puntje, puntje, puntje. Hij is eruit. Oh, was dat de vraag. Ja. Oh ja, Ik had hem ook niet verstaan. Nee, nee ik niemand had hem had had niet had gekeken, verstaan. Nou. Zijn er toch nog <laughs> een zending op ja, in? Luisteren. Ja, Dat komt alle verwaarschijn. Nou, we gaan luisteren. Ja, we gaan, luisteren, ja, we gaan allemaal we gaan al al luisteren. Alhoewel, ik ga toch weer even. vind u het erg als ik toch even een droge broek aan. Nee, joh, Ik ga toch niet lekker. Nee, je loopt toch te stoppen. Ga toch even. Ja, nee, maar ik ben zo straks voor dit moment. Nou, nou. Dus aard, ik, ja, ik, het wacht ik wacht wel, ik wacht wel. Ik wacht. Uh, ik wacht wel. Uh, uh, deze is van Bea Lensendik. Uh, Bea Lensendik, ja. we zijn van de kant. Uh, uit komen ze uh, Zoals de oude zongen. Ja. Zoals wie zongen? Ja. Zoals de oude zongen. Zoals de oude zongen. Uh, oude zongen. Uh, werden ze opgesloten in de bejaardentuin. Ja! Ja, <laughs> uh, ja. En, en, uh, hè, Luke, dat is <laughs> Luc Jansen uit ja. Venraai. Ja, dat was de eerste <laughs> nog. Dan komt de tweede. Hè. Ze okay. gaan in stijgen de lijn natuurlijk. Zoals, uh, wel, zoals de oude zoggen. Nou. de jongen. Dat ja, <laughs> Moet zijn ja, maar er is de nog de een variant, mogelijk. Is nog de een vrienden. Vrienden. Ja, die, die kwam ook heel dat veel bieden. Erg ja, heel veel kwam die bieden. Wat je daar maken, nee, he? ik heb uh, de, de, van Jos Hobbel uit de Veeteelstraat... Jos Hobbel? Jos Hobbel? Uit Amsterdam. Nou ja, we maken uit. Uh, zoals de oude zongen... No. Piepen de longen. Piepen de, longen. Oh, de, oh, de Ja, die zongen. wel die zongen. die zongen. van zongen, ja. de mensen bezinnen wat, hè? Zijn ze creatief, hè? Dat is een creatief volkje, en er gebeurt wat, en De he. Jan Klerken uit Barlow, Nou, heet. die kun je van alles verwachten <laughs> ja, natuurlijk, ja, hè, Jan Klerken. Al dat zulke leuke, Ja, leuke. Zoals leuken. de oude zongen. Nou. Voordat ze de kerk uitgingen, kwamen een jongen. <laughs> ja, ja, ja. Zuiven, hè. van zuiver, hè? Ja. Ja, ja, van op etalen. Ja, van de Jos of Jotonon? Van de rebellenclub. Club? Nee, Jotonon uit uh, jo Tonon? Ja, uit Heerlen. Zoals de oude zongen. Nou, piepen de jongen. tot... Houtje oh, niet. Dat was nog niet uit. Oh, je vond het nou wel leuk. Nou, dat zoals de oude zongen, piepen de jongen ja. tot eruit te sprongen. Dubbel achter te voor dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ah, de winnaar. Nou dat. En dan krijgen we nou weer die hele toestel. Tune al draaien, oh. maar ik... Is een eh, beetje droog nou, hoor. Je schoenen leeg niet Nee, nee, nee, nee, nee blijf soppen, hè. Ik sta er met een hete feun op de blaad. Oh, ja, nou, ja, nou, nou. nou. En ik blijf rond okay. ja, nou. ja, ja, ja. ja, ja, soppen, hoor. Je blijft soppen, ja. het is een Dan moet een week op de kachel moeten ze staan. Of zo, die schoenen. Op de broek, het gaat plakken, nou, aan alle kanten. Maar goed, het nieuwe vraag van deze week. Ik wou eerst over de winnoer. Oh, ik hoorde de Tune, ik denk ik moet er al in, of hij om de winnaar. Oh, om de winnaar natuurlijk. Ja, ja. Heb ik hem ik heb de is de is hij daar? Dan doe ik hem even, even snel, oh, want ja. ik sta ja, natuurlijk levens. een bronchitis oh, opgelopen. Is wat een geluk, ik trek elke week zo'n broek aan. George Hobbel heb gewonnen. Hobbel hey, uh, klaar. Duimbaan. Ja. Oh, oh. oh hier, Lattebroek. Ja, ja, oh, ik lees dat jij met een Lattebroek voor jullie de Cecilia Kaleveer. Cecilia. Oh. Celia Kaleveert heeft gewonnen. Nee, ja, Celia we Kalesvaart. Kalesvaart. Kalesvaart. Kalesvaart. In de Riebroekstraat, 93. Nee, in de Staten niet. In de Van de Riebeekstraat. Ja, dat 109. komt natuurlijk. Ik sta bij de Kletstad. Dan, klet, dan, ja, nee, ja dat hebben we erbij voorlezen. Ja, in... Uh, de, 109. 109. In 109. Uh, in Vlissingen. Nee. O, Vlaardingen. Nee. Oh, Vlaardingen. Zou je naar de Vlissingen van Twee aars! Omdat je met die natte kleren... Dat is koud van je benen en dat... Dat ja, slaat nou, op je lezen, we een lezen een natuurlijk. Vraag, ja, ja, we dan ja, ja, we, dan dat is een soort. Zo laat ja. allemaal en we hebben nog meer te doen. Kom op, nou. Ja, ja, ja. Zal ik dan even de nieuwe vraag doen? Op, uh, ja, ja, nieuwe vraag? Ja, ja, Dan doe dan de de nieuwe, ik hem even ja, snel, want ja. ik krijg het tijd dat ik De nieuwe vraag van ja, deze week moet zijn: wie het laatst lacht? Puntje, puntje, puntje. Ja, en dat stuurt u op. Naar, hoe heet het. Oh, 4 of 5 punten. Nou, 4 of punten. een brief. Een e-mail. Dan kunnen ze een donkerblauwe rugzak winnen. Een schitterende een donkerblauwe rugzak. Een schip achter een donkerblauwe rugzak. Een schip achter staat er rugzak. Een schip achter een donkerblauwe Een schip achter een donkerblauwe E-mailadres. Dik voor mekaar. Apostatje, tros.nl. Goed zo, Klauw Klau Leo gaat er l. even een droge broek aan trekken hoor. Ja! zijn in de, oh, ja, ja, nee, de groep oh, nee. heb, heb jij ook nee. uh, muzikale clown. Jazeker, ja, ja, ja, ja, ja muzikale clown. Ja, ja, ja, die ja. hebben we ook hier. Oh, ja, dat oh, ja, ja, oh, ja, ja. oh, leuk. Nee, leuke is, oh. een Klan Benny. Clown Benny. Benny. Ja, ook Benny. Leuk. Ja, dat is dat is Ja, Ja, Ja, Oh Sorry, what, uh, hij was maar een clown en Waarom zingt hij nou niet verder? Hij zingt niet warmer Maar, maar. maar oh, hij. is hij clown. Hij lachte en sprong dat hij niet hij weet zijn tekst niet meer. Hij weet zijn tekst niet meer. Maar nu is hij loopt. Hij weet Op een avond. Hij heeft zijn tekst niet meer. Die man heeft dat lied duizend keer Nee, En nu is hij zijn tekst kwijt. Maar nu is hij loopt. Het enige wat je nog weet. Hoeveel keer gaat hij nog dood, Ik weet en waarom wanhouden ze? Dan hoor je weer die tekst bij de oorlog. nu is het dood. Ja, nou weten we het wel dat die klauw dood is. We gaan al het niet te geloven. Ja, maar toch niet voortdurend alleen maar dat die dood is. Er mag toch van alles te gebeuren. Ja, maar nu is het dood. Allemaal ja, dus, ze moeten klaar. Ze moeten klaar. Maar nu is het dood. Ja, nou, is hij dood. Ja, nou het. Ik oh, je nog maar geen bloemetjes nu, hè, Maar nu is hij dood. Ik word gek van, zeg. Het gaat alleen maar oversteven oh, dat ja. hij oh, ja. het Maar nu is hij dood. het nog dat was de muziek aan. nu is hij dood. Zonder uitzending. We hebben hier later oh. maar een paar minuutjes over. Gaan we er nu even snel toch nog over oh. naar een afdeling? Oh. De groot, wat is er nou? Ik begrijp dat nou niet. Je gaan we nou toch niet vertellen dat we nou in deze speciale aflevering ook weer met die wietse aan de telefoon. Oh met de grote. Nee boemel. Ja hoor. Oh Nee, ik ja, ja, ja. nou, ja. Hij het... stoort niet? Nee, hij stoort niet. Waar zit je nou, momenteel? Uh, ik zit in het, uh, in het ziekenhuis. In het ziekenhuis? In het ziekenhuis, ja. Nou, te hopen dat je bij je aardig weer hebt Ja, toch Hier is die voor elkaar in de buurt. Ja, die staat druk met die staat Kom op, ik heb Kom ja, hij staat druk te gebaren nee, dat ja, hij aan nee, nee, de telefoon wil hebben. Alleen ik heb niet zeer even dat ik niet Laat zoveel dat tijd dat heb ja, ja, maar dat komt voor ik me die, gaan. Wiet, ik wiet, wil wiet, wiet. heb ik voor je, ja, ik dat, Hallo met voor Ah, Dat hoeft niet, wietse. Met Wietse? Ja, met, natuurlijk met Wietse, ah, dat waarschijnlijk. Ja, dit is dat ik, uh, ik zit sinds kort zit ik in de felicitaartendienst. Oh, oh, is dat via de reclassering ja, de of zo? Dat de is een nieuwe soort onderwijs. Ja, natuurlijk, therapie. Handenarbeid. Taarten arbeid. bestellen, Taarten bestellen. En dan uh, schrijf ik schrijf daar teksten op. Teksten, wat voor teksten? Gedichten. Oh, gedichten natuurlijk, ja, ja. ja. Nou, dan moet ik zeker wat voor vragen. Wat voor soort gedichten. Ja, is ja. ja, zou je. Jou... Oké, okay, wat voor soort gedichten hebben we ja, iets dat ja, zo. Maar. Hij ik eh, op, ik ja. schrijf in opdracht. Oh. In opdracht, hoezo ja. in opdracht? Wat was nou, de Kijk, ik zal maar zeggen, Voevaller van de week moest ja. ik een taart maken ja. voor een kinderloos echtpaar. Een kinderloos echtpaar. En die man had mij opgebeld ja. om een taart voor zijn vrouw te maken. Oh, een, een soort, soort troostend-troostend woord. Ja, ja. En, en wat heb je erop gezet? Uh, nou, uh, ik heb er wie... opgezet. Nou, niet gebaard. Toch een taart! Kijk, dat zijn toch geen troostende woorden dat toch dat, dat, dat, dat, dat, dat kan je toch niet schrijven aan zo'n vrouw? Ze waren zeer, zeer al. Ja, die, die, die, die vrouw die belde mij de volgende dag zelf op Echt om een taart voor haar man te bestellen. Voor haar man te bestellen? Ja, ook, ook met een gedichtje. Ja. En wat heb je dan op die taart dan gezet voor een gedichtje? Niks gepresteerd. Toch geëerd! Ja, ja Maar ja. ik, ja, ja. ik heb zo'n in de wat jammer nou. Ja, dat is heel jammer, ja. Ik spreek je Nou, was het maar Goedenavond. Ja, pas, pas, pas, pas, pas. Hey. Hey. Hey. goedemiddag namens heren. Het is zo ver. Het hoogtepunt van deze uitzending gaat weer aanbreken. Dus gaat u er lekker voor zitten. Want hier is meneer de Groot. Dit is net een jakhals. Het is net een jakhals jak jak die al weken niet gegeten wat heeft. Gegeten meneer de Groot. De Groot. Hallo, Fins. Hier is meneer de Groot. Nou, heel Nederland gaat er recht voor zitten, hoor. Uh, ik wat ik zijn uh, we benieuwd, Ik heb nog uh, een van mijn leden die had mijn probleem uh, gestuurd. Dat wou ik even verband Even een vraag. Ja, vraag me dat, uh, Maar kun je dan niet beter gewoon even een e-mailtje? Zo jammer om tijdens tijd van te van de We van hadden zoveel leuke dingen. De meneer de Grootveen. We hebben de Iedereen is leuk gezellig. Ja, ze wilden graag weten van, uh, of, uh, uh, uh, wat nou precies het verschil was tussen een uh, koekje en een olifant. Dat schrijven ze jou voor. Ja. Het verschil tussen een koekje ja. en een olifant. Ja, dat heb ik, uh, is ook toch een conversatie. Van, krijg, dat krijgt nog is, niemand. Dat uh, krijgt nog thuis zo'n brief. Van week, een Goed uh, even een vraag. Weet u het verschil tussen een koekje en een olifant? Dat is mij nog nooit gevraagd. Nee. Hij krijgt een vraag van het enige ja. lid wat ja. hij heeft. Weet u het? Nou, ja. Wat is het voor nou, Ik heb de het koek... van de week zitten. nazoeken. Oh, uh, en? en? Uh, een koekje heb geen slurf. Een koekje heb geen slurf. Is dat het antwoord? Een koekje heb geen slurf. Een koekje heb geen slurf. De, maar dat is toch lood. Dat, to, ja dat, dat, dat is toch. Dat heb toch. Is toch. Dan ga je toch een koekje hebben. Ja, wel, het lukt zo. Het De me zo. Het lukt me zo. Het lukt me zo. Het gaten. me Het uh, we zijn er doorheen, wat een geluks, hè. Het e mail Het uh, slaat nee, op je hersens e natuurlijk, hè? Hè? Uh, Het e-mailadres, ja, doe even direct die vraag, anders hebben ze het weer niet verstaan. Wat meer, Nou, wat was de vraag uh, uh, ook alweer, ja. Wat gelachen, wat hebben we gelachen. Hij is nou al kwijt, naga. Dat is, het is 10 seconden geleden, het, is die vraag, hij is nog puntje, kwijt, puntje, puntje, puntje. wie het laatst ja, lag. ja hoor, puntje, puntje, nou, als u nou een leuk album hebt bij de taas, mezelf, plaatje, trost, ja, abondheider, goedemiddag!